8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Londen wordt morgen een anti-Thatcher-betoging gehouden. De oud-premier overleed maandag op 87-jarige leeftijd. Britse media denken dat enkele duizenden mensen gehoor zullen geven... aan de oproep om te komen demonstreren. Onder hen anticapitalisten en voormalige mijnwerkers uit het hele land. Met name mijnwerkers voelen zich nog altijd benadeeld... door het economisch beleid van Margaret Thatcher in de jaren 80.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 Het weer. Vanavond nemen de buien af. Morgen meer zon, maar nog steeds een enkele bui. Het wordt van 8 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Aan is informatie Door een brand in een streekbus is de A20-hoek van Holland richting Gouda... helemaal dicht tussen Maasluis en Vladingen-West. Volgens Rijkswaterstaat gaat over een half uur ongeveer één rijstrook open.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 Economische malaise kunnen we het ons niet meer voorstellen. Maar we kochten destijds te dure huizen. We stortten ons op aandelen van die dingen. Twee dingen noem ik maar. Dag meneer Tommel, goedenavond. Goedenavond. U was staatssecretaris in het eerste Paarse kabinet. Ja. Kok, hè? Ja. Ging over volkshuisvesting. Ja, de volkshuisvesting. Denkt u niet op een dag als vandaag? Met al die problemen in de volkshuisvesting. Huizenkopers zien huizen niet kwijtraken... Huurders uh, die uh, scheef wonen, uh, starters die niet van start kunnen... was ik maar staatssecretaris. Nee, dat, dat is denk ik wel helemaal problemen. niet. Nee, maar um, de problemen zijn wel groter geworden. Maar toen waren we ook zuinig, hoor. Toen was er ook geen, niet veel geld voor extra maatregelen. Maar ik herinner mij nog wel uh, dat, er, dat de huursubsidie aanzienlijk verbeterd is, toen. En dat was ook nodig, het was geen luxe. En ook toen waren de politieke verschillen daarover groot, hoor. Ja. Uh. Maar ik, ik wil niet flauw doen, maar toen, in, in laten we zeggen uw periode, begon die huizenbubbel die uitgroeide tot 250 procent te veel. Ja, ongelooflijk. ongelooflijk. Hè? Ja. Toen kon je je niet voorstellen dat er zoveel mensen waren met een hypotheekschuld zoals nu met een hypotheekschuld die hoog groter is dan het huis waard is. Ja. Dat is echt een nieuw verschijnsel. En vandaag zegt, uh, nou niet vandaag, maar gisteren of eergisteren... zegt een commissie onder leiding van een van uw huidige partijgenoten in de Kamer... die huizen, uh, het Rijk heeft er nooit op gelet op al die prijzen. Had u toen al het idee dat, dat u daarop zou moeten letten? Of was dat helemaal niet in vragen? Nee, het was, het was, het was wel een punt. Er werd toen ook wel opgelet... Ik, ik herinner mij dat er toen ook discussies waren over de vraag. Zijn de banken niet te makkelijk met geld uitlenen? Toen was de norm iets van uh, vier, vijf keer het jaarlijks inkomen. Ja, de banken, ik heb ook voorbeelden gezien van tien keer het jaarlijks inkomen. Vonden we toen ook al onverantwoord. Maar, de, maar sindsdien is het geen, hard gegaan. Zeker, he? maar helemaal toen ook niet het idee van... jongens, zullen we er wat aan gaan doen? Nee. Nog geen alarmbellen. Nee, toen was het idee van: uh, uh, nee, die huizenprijzen mm. waren toen ook natuurlijk ontzettend veel lager. Had u wat aan de hypotheekrente willen doen toen? Uh, afschaffen, afschaffen bijvoorbeeld? De, de, nou, afschaffen. Maar wel, dus toen was er wel al de zorg. Uh, het was alleen geen politiek item toen in die tijd. Nee. We praten inderdaad over midden van de jaren negentig. En uh, toen was het, was het niet echt een politiek discussiepunt. Nee. Uh, maar wel die zorg van. Als nou nog veel meer mensen een, een eigen woning gaan hebben met een hypotheek... en die rente gaat omhoog, wat gaat dat dan financieel betekenen? Uh, was er al een, iemand echt politiek, je... een echt politiek debat nee, daarover was er niet. Was er al iemand die uh, min of meer de politieke moed had... om toch eens aan de deur te kloppen over die hypotheekrente? Zou u het gedurfd hebben als ja, nee, staatssecretaris? Ja, jawel, jawel. Ja. Um, maar was toen, toen werd het nog niet een, een thema geacht waar je nee. het met elkaar over moest hebben... En wat je dus ziet is dat de politiek daar natuurlijk toch... heel slecht en laat op gereageerd heeft. Ik bedoel, de, de, wat heeft de politiek tegen mensen gezegd? Ja. U kunt op ons rekenen dat de hypotheekrente uh, blijft. En toen geloofden de mensen het al lang niet meer. Dus eigenlijk waren die woning een stuk verstandiger... dan de politici in die laatste periode. Die geloofden mm. het al niet meer. Ja. Die dachten, ja, dat kan niet goed gaan. Ik ga er straks graag met u over door. De sportactualiteit vraagt ook aandacht... In twee dingen, Frank Wilaert, VVV, Pep het gaat ergens om. Ja, voor uh, PEC zou het bijvoorbeeld uh, kunnen betekenen... als ze hier drie punten weten weg te halen... dat ze in ieder geval zeker weten dat ze niet rechtstreeks degraderen dit jaar. Dat is al heel wat, want heel veel mensen hadden gedacht... dat dat PEC wel degelijk zou gaan overkomen. Ja, en uh, je hebt uh, bij VVV bijvoorbeeld nog uh, de mogelijkheid... al geloven ze daar niet zo heel erg in om de nacompetitie te ontlopen. Linsen zei daarover voorafgaand aan de wedstrijd... we moeten vier van de laatste vijf wedstrijden winnen. Om te beginnen hoort daar die tegen PEC Zwolle natuurlijk uh, bij... En, uh, maar of dat allemaal zou gaan lukken, ja, daar had hij meteen sprak hij ook zijn twijfels daarover uit. En in de openingsfase zie je de voorzichtigheid bij beide ploegen ook. Met name bij Peck, dat op het uh, moeilijk bespeelbare veld van VVV... Uh, er niet al te gemakkelijk aan voetballen toekomt, nauwelijks nog in balbezit is geweest. En VVV dat wel degelijk de aanval zoekt, maar tot nu toe nog niet op doel heeft kunnen schieten. Maar wel een voor weer eens in de punt van de aanval heeft staan. De laatste keer dat VVV punten pakte, was dat met een wel-voor in de basis. Wie weet wat dat vandaag gaat opleveren. In bij VVV, De gast vanavond in twee dingen. Oud-staatssecretaris Volkshuisvesting in het eerste paarse kabinet. Onder leiding van Wim Kok, Dick Tommel. En meneer Tommel, we hebben het al even over toen... en de huidige uh, malaise op de uh, woningmarkt uh, gehad. Ik vroeg me wel af, uh, u bent daar nog zo mee bezig. Uh, wat doet u vandaag de dag? Wat hebt u vandaag gedaan? Vandaag ben ik naar een bijeenkomst over bioenergie geweest... Ik ben voorzitter van het Platform Bioenergie. Dat is een vereniging van bedrijven die zich met bioenergie bezighouden. Uh, en daar houden we regelmatig bijeenkomsten. En uh, ja, wat doe ik? Uh, een heleboel dingen. De dag is nog rijkelijk gevuld. Uh, de avond ook. En dat betekent uh, duurzame energie, energiebesparing, speciaal in woningen en andere gebouwen. Dus daar dat speelt nog steeds ja. dezelfde thema's een rol als duurzaam bouwen, waar ik toen eigenlijk. Zeg maar mee begon met ben. permissie gezegd, meneer. Want, uh, u, u wordt volgende week 71. Ja, dat klinkt heel indrukwekkend. Ja, nou ja, dat, dat ja. is ook wel indrukwekkend, zou ja. ik zelf zeggen. Wat, vindt u, wat vinden ze er thuis van? Uh, uw partner bijvoorbeeld, dat u maar uh, dag in dag uit nog voor de maatschappij op show bent. Uh, uh, de, de, de, de mijn vrouw vindt dat verder prima. Maar ze heeft wel zoiets van: het zou wel een tandje lager kunnen. Dus als er nu iets ophoudt, het zijn ja. allemaal tijdelijke functies... He. die doe je voor vier jaar of voor drie jaar of, of, of ja. voor acht jaar of zo. De, de, de, zij, zij heeft nu wel iets van ja, het automatisme... Ja. dat er dan weer achteraan weer iets nieuws moet komen... dat ze we toch ze over moeten hebben. Ja. Dus ik, ik heb de boodschap wel begrepen. Ja. En misschien kleinkinderen die ook uh, nog ja, eens op de deur staan. Ja, drie Die wil je ook al <laughs> ja. zien. Ja. <laughs> nee. Ik ben dus duidelijk geen oppas opa. Nee. Uh, de, de, nee, te druk voor... Maar wel iets rustiger aan. Maar waar komt die passie vandaan om toch zo bezig te willen zijn en blijven? Uh, omdat het altijd leuke dingen zijn. De, de passie zit in, uh, het is interessant. Het heeft maatschappelijk hmm. iets te betekenen. Het moet wel ergens over gaan. En uh, je moet er ook nog wat leren. Dat vind ik altijd wel een ja. belangrijk criterium. Hebt u het van huis uit meegekregen? Ja, denk het wel. Wat deed uw vader? Uh, die, die, die was een, een, een kleine aannemer. Zo'n zo zo kleintje met een paar mensen personeel, hè, drie tot vijf of zo. En later, dat was echt, dat, dat, dat was echt een vreselijke ja. tijd. Hè. Je moet, moet bedenken, dat zat dus in, in de crisistijd in de jaren dertig. En in de Tweede ja. Wereldoorlog. Nou, dat was niet een gouden tijd voor de aannemer. Nee. En uh, later is hij in loondienst gegaan en toen werd het een stuk rustiger. Maar toen werkte hij ook s'avonds. Ja. Dus ja, het zit er wel een beetje in. Maar uh, u hebt de hardheid van de politiek gevonden als... Uh... Laten we zeggen, uh, rationeel uh, afgestudeerd scheikundige, dokterander. Ja. Dokter in de wis- uh, en natuurkunde. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik ben uh, dus in het milieuvak terechtgekomen. Ja. En waar, waar mijn passie zat, was in het milieuvak. Maar u, u, u had, uh, u had uh, laten we zeggen dat, uh, frisse verstand... ten opzichte van de emotie in de politiek. Zullen we eens luisteren? Want tijdens uw uh, uh, uh, periode als staatssecretaris... had u veel aanvaringen met uh, uw rode vrienden in het kabinet. Ik noem hem Adrie Duivenstein. En ja, dat, klopt wel. Dat, dat was een harde jongen. Ja. Ja, en, ja. En u hebt aanvaringen met hem gehad. Uh, die zijn trouwens gepersifleerd door uh, Cote en Bi. Luister even mee. Het leken wel Italiaanse toestanden, dames en heren. De wijze waarop Kamerlid Duivenstein, staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting, nu al maandenlang aanvalt, heeft heel veel weg van een vendetta, een persoonlijke bloedvrijheid. Keer op keer laat Duivenstein van de PvdA geen spaanheel van het beleid van coalitiegenoot, de D66er-Tommel. Ik, ik vind dat uh, uh, sommige uitspraken niet echt redelijk zijn en dat mensen ook beter weten. En dat vind ik dus buitengewoon vervelend. Die arme Tommel bezweekt bij Kans onder het trommelvuur van Duivenstein. Tommel bungelt, zeggen ze hier in Den Haag. En nog even. En Tommel tuimelt. Ja, ik praat daar zo even met u over door. Frank Wielaert in Venlo. 12 minuten zijn we onderweg. En Peck Zwolle profiteert van het allereerste foutje van VVV. Reuselen moet de bal achterin wegschieten. Maar uh, doet dat in de buurt van Joppe. Houdt half in. mist de bal. En Benson heeft dat in de gaten. Die loopt door. Joppe probeert de fout nog te herstellen. Wordt uitgekapt. Benson kapt de bal naar zijn rechtervoet. En schiet de bal steenhard achter Maanpa. De allereerste kans. De allereerste bal tussen de palen. Die zit er meteen in. En dat betekent de 1-0 voor Peck bij VVV. Naar klein kwartier. Dirk Tomol... Uh... Ja, je hoort uh, bij uh, Cote en ja, die persifleren, maar de politiek is een hard vak. Hè? En zeker de, de PvdA-politici uit die jaren die u tegenover u vond op het gebied van volkshuisvesting. Ah, Marcel van Dam uh, heeft, heeft het vechten uitgevonden. Jan Schever in Gelulken in die wonen, citaatje. En, en deze Duiverstein, hoe ging u daarmee om? Uh, uh, door mijn hulp te zoeken bij uh, anderen in de Kamer, andere fracties. Dus ik, het was een hele rare coalitie op het gebied van de volkshuisvesting. Dat was een bevriende, bevriende fractie toen. Ja, hij zat in de coalitie. Yes. Maar die had een heel aparte opvatting over wat, hoe je in de coalitie met elkaar omgaat. Dus ik kon nooit ja. op ze rekenen. En, uh, uh, dus eigenlijk heb ik geregeerd uh, met het CDA in plaats van de partij Arbeid, Toen wel het CDA in de oppositie zat. Ja. Maar het gebeurde dus wel altijd... Maar als u vraagt, is dat nou prettig? Was dat nou leuk? Nou, het was behoorlijk gecompliceerd en het was ook niet prettig. Nee, um, want de politiek heeft inderdaad die emotie. Hoe ga je daar, laten we zeggen, want u bent een rationeel mens. Ja, met, de, gezien uw opleiding, hè? hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik ben bovendien iemand die, die heel erg op samenwerking... en op, uh, op bondgenootschappen ja. uh, ge, gericht is. Uh, ja, je neemt het zo het is. Uh, je kunt het ook niet veranderen. Het is, het is onprettig, maar je gaat uiteindelijk voor het beleid... Wat je zelf wil voeren. En je moet toch ook echt proberen jezelf te blijven in dat opzicht. dus niet op dezelfde manier te gaan optreden. Want dat ligt mij dus helemaal niet. Maar is het dan zo dat je ook uh, over en weer uh, denkt van... nou, als ik uit de politiek ben, wil ik zo'n man nooit meer zien? Nee hoor, nee. Nee, dat is heel functioneel. Ik zie hem nog wel eens... Uh, en dan, uh, dan is er niets overgebleven van rancune of iets in die richting. Helemaal nee. niks. Zijn, want, uh, ik, ik vraag u dat, omdat er nu uh, heel veel uh, gebeurt... door de economische uh, toestanden die uh, maatregelen vragen. Nu ligt er ook weer een sociaal akkoord... tussen uh, kabinet en sociale partners, vakbonden en werkgevers. En dan komt de oppositie en die hakt daar dus weer op in. Daar moet je dus als politicus altijd maar mee om kunnen gaan. Ja, dat hoort bij het vak. Ja. Dat hoort bij het vak. Zeker. Ja. Uh, het is een hard vak en het hoort erbij, maar je moet het ook kunnen. Ja. Nou, ik heb natuurlijk altijd wel mijn zin gekregen... in de zin van dat het beleid wel doorging. Omdat u bij de oppositie te raden. Uh, ja, ik zocht bondgenoten yes. dan ja. elders en ja. die, die kwamen er ook. Omdat men het er inhoudelijk dan wel mee eens hoor. Maar dat, het is dus manoeuvreren en een lastige, ja. een lastige positie. Nou ja, dat zijn de politieke oplossingen. Maar zoek je als mens dan ook niet soms de oplossing dat je denkt van... Aju, zoek het allemaal maar. <laughs> dat kan toch? Dat is toch heel menselijk? Ja, dan, dan met, die, met die boodschap uh, ben, ga je wel eens naar huis. Ja. Dus in, in zo'n situatie is een sterk thuisfront... waar je wel op kunt rekenen, is wel van het allergrootste belang. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Dirk Tommel, uitstaatssecretaris Volkshuisvesting. Ik heb het al een paar keer uh, gezegd... Uh, hij deed heel veel om de woningmarkt in Nederland op het goede spoor te krijgen... maar gaf ook al even aan dat hij erg van het milieu is. Uh, ik laat u even een geluidje horen. Een extra aflevering van het spelletje Raden. Maar als u zegt: Mag ik het geluid nog een keer horen? Mag dat ook. Maar hebt u een begin van herkenning? Niet het minste. Niet het minste? Niet het minst, nee. Het is een zingende walvis. <lacht> en die laten we niet zomaar horen. <lacht> nee. Want volgens mij. Um, u gaat. Uw hart gaat ook naar het milieu uit. U hebt ze gezien, hè? Niet, niet zozeer zingend als wel in het echt. Ja, ze zomaar niet echt, maar je kon ze horen. Ja. Wij, wij hadden uh, vorig jaar zijn we met vakantie naar, uh, uh, uh, uh, uh, uh, geweest in de Beringzee. Dus je vaart dan van Kamtschatka naar, uh, uh, uh, naar de Verenigde Staten. Naar de, de, de haven daar. Ja. Hè? In de buurt van Anchorage. En dan naar Alaska. En dat een prachtige zee met een heleboel uh, eilanden. Maar ook met een heleboel walvissen. Dus op zeker moment verzeil je met zo'n schip. Zo'n klein kruischip, Midden tussen een enorme kudde walvissen. Ja. En die kwamen zo dichtbij, die zijn helemaal geen gevaar of iets dergelijks uh, gewend. Die kwamen zo dichtbij dat je ze niet alleen kon zien, maar dat je ze ook echt kon horen. En hoe reageren de mensen op die eilanden op, uh, op zo'n cruiseschip met toeristen? Die Want die, het... die denken, daar gaat onze flora en fauna. Nee, nee, nee, die vonden het geweldig. U moet, u moet zich voorstellen, het zijn eilanden, er wonen 80 mensen of 90 of iets in die richting. Hè? Dus dat zijn hele kleine gemeenschappen. Vaak uh, afkomstig van Inuit-bevolking uh, of, of indianen. En dan wordt er keurig belet gevraagd door de kapitein... of men dan uh, aan land mag en zo. Nou, dat gebeurt dan. En die mensen springen gat in de lucht. Want die hebben zoiets van... Nou, Bering-eiland, waar we waren, is een van de grotere eilanden. Waar Bering ook begraven is. Daar waren wij het tweede schip wat dat jaar aan landde. En toen zeiden ze bij en ook het laatste. Dus die mensen kregen nooit bezoek... Nee. Eigenlijk nooit. En die, die doen alles om, om, om er iets, een feestelijke gebeurtenis van te maken. Dus het is een groot feest. Sterker dit soort reizen u eh, min of meer in uw strijd voor duurzaamheid? Ja, absoluut. Hoe, in welke ja, mate? Voorzichtig mee omgaan. Zuinig opwezen. Uh, de, de, de dierenwereld niet verstoren. Uh, en kijk eens wat er gelukkig Dat nog goed. over is. En waar mensen zich dan ook gelukkig bij voelen. Dieren zijn er ook anders... Die zijn niet schuw. Dus je kunt heel dicht bij een zeldzame vogelsoort, als de Bold Eagle, komen. Die zit gewoon op de rand van het scheurtje. En die blijft ook zitten. Dus die hoef je niet met een verrekijker te bekijken. Die blijft ook gewoon zitten. Denk gewoon, wat, wat komt er vandaag nou langs? Maar in onze consumptiemaatschappij zijn we ver van dat soort beelden ja, afgedwaald nee, inmiddels. Absoluut. Wat kunnen we er nog aan dam tegen opwerpen? Zorgvuldig omgaan met wat we hebben. En dus, en dus is energiebesparing heel belangrijk. Wat zouden we moeten doen dan? Concreet, wat moet ik isoleren. in mijn huis doen? Huizen isoleren. Gewoon um, uh, zuinig op het huis zijn. Dat betekent dus uh, energierekening naar beneden, meer comfort door het huis heel goed te isoleren. Nou, de Woningbouwcoöperatie met name waren daar heel goed bij op weg. En um, uh, ja, dat is, dat is. En het is voor de bouwsector ook heel belangrijk. Hè? Die bouwsector die natuurlijk totaal is ingestort. Uh, en waar elke dag. Elke dag 50 mensen werkloos worden, hmm. extra. Volgende dag weer 50, daarna weer 50. Ja, dat is toch echt een drama. En daar reageert de politiek nu, vind ik, heel slecht op. Nou ja, of, in of, welk of opzicht niet. dan? In welk opzicht reageert men te slecht? Want die woningcoöperaties zijn degene die uiteindelijk het bouwen stil leggen. Ja, geld is op. Als je, als je een, een, een, de, de, de grote boosdoener daar... is de verhuurdersbelasting die men bedacht heeft die haalt uiteindelijk meer ruimschots ja. meer dan een miljard 1,7 miljard per jaar uit die sector en dat betekent, ik ben zelf voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havensteden geweest. Een Rotterdamse woningcorporatie. Dat ook, ja, ik wou zeggen, dat is ook een corporatie. Ja, ja. Een, hele, een hele normale, gewone woningcorporatie. Ja. Geen rare fratsen, nee, maar daar geen wat. schepen, geen, nee, precies. Geen, geen rare leningen. Maar, uh, maar er zijn dus corporaties die in dat opzicht ontspoord zijn. Die zijn dingen ja. gaan doen waar ze niet voor zijn opgericht. Namelijk zorgen dat de lage inkomens betaalbare huizen kunnen krijgen. Ja. Nou, dat deden we dus. En wat je dan ziet is dat zo'n heffing, zo'n belasting, zo'n nieuwe mm -hmm. belasting... De, de, ja, men denkt dat dat een beetje uh, ja, een geval van jammer is. Moet je een beetje bezuinigen. Mm -hmm. Maar die heffing is, was bij ons dus zo groot... dat die meer was dan de kosten van het hele personeelsbestand. Dus als we iedereen ontslagen hadden, hadden we nog die heffing niet kunnen betalen. Ja, en wat je mm -hmm. dan doen gaat, dat is het enige wat je kunt doen. Namelijk uh, de huren maximaal uh, zolang het, mm -hmm. zoals het mag hè, omhoog doen... En alle investeringen schrappen, want de investeringen van een woningcoöperatie... die, die betalen zichzelf niet terug. Dat, daar zit altijd een ja. stuk onrendabele investering in. Ja, dat gaat dan over. Ja, maar mo moet niet iemand ergens dan uh, misschien wel bij wetten de grens gaan trekken... dit is een woningcoöperatie, die is daarvoor voor opgericht... Dan laat die vooral zijn core business blijven doen. Ja, uh, zeker. En daar is een regel, een wettelijke regel voor... Er staat precies in wat de woningcoöperatie mag en niet mag. En hoe kan het dan dat ze toch zo buiten omdat de oevers dit, komen? Om, omdat ze dit toch gewoon mochten. Hm. En uh, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar we moeten niet net doen of die, of die woningcoöperatie heel stiekem dat schip uh, uh, even heeft geregeld. He, dat zie je echt wel dat zoiets gebeurt. En dat heeft men ook altijd goed gevonden. Dus uh, de, de vraag was: zat er voldoende gezond verstand bij die woningcoöperatie? En wat is dan uw antwoord? Nee. nee. Want je hebt geen verstand van schepen. En dat schip dus vol, vol asbest blijkt te zitten. En je moet het er allemaal uithalen. Maar waar gaat het dan mis? Wat, wat beweegt mensen om dit soort rare moves te maken? Ja, Want u, u kent die wereld. Dit het, het het, het was inderdaad een hele rare move. We zouden het ja. niet in ons hoofd gehaald hebben. Hè? Wij deden gewoon de, de dingen die moesten gebeuren. En dat zijn dus inderdaad woningen bouwen en verhuren... Hm. aan mensen die het niet betalen kunnen. Die hebben we in Rotterdam... Uh, helaas een heleboel. Uh, helaas voor die mensen, niet voor de woningcoöperatie. Die accepteert dat gewoon. Het is gewoon ons klantenbestand, ons huurdersbestand. Ja. En uh, die mensen kunnen, die, die moet je voorzien van een fatsoenlijk huis. En liefst dus goed geïsoleerd. Hè? Waardoor de energierekening laag blijft. Niet onbelangrijk. In veel huizen is de energierekening al hoger dan de huur. Hoe moet je dat voorstellen? Uh, ja, wat dan er dan gebeurt elke stoken. maand. Hè? Ja. Want die huur heb je nog een systeem van huurtoeslag voor. Ja. Dus in het ergste geval kunnen mensen daar een beroep op doen. Maar uh, als die energierekening zo hoog wordt, kunnen ze helemaal niks. Geen kant maar, maar, maar zegt u het ook, uh, ik meen dat het uh, die commissie was uh, van de week die zei... Uh, ja, maar de gemeenten houden de prijs van de grond ook wel erg hoog. Ja, dat is ook zo. En als je dat daar is... niks aan doet, ja, dan komen er ook geen betaalbare woningen te staan. Uh, nee, dat betekent dus ook dat die, dat die huisprijzen... He, die aannemers die, die doen al water bij de wijn. Als ze zien dat er geen werk is, uh. gaan de prijs naar beneden. Maar er zijn grenzen aan. En de gemeente zal ook iets moeten doen aan die grondprijzen. En heel veel gemeenten schrijven ook al veel af op die grondprijzen. Ja, um, desondanks denk ik dat de investeringen in, in nieuwe woningen door de corporaties, dat waren zo ongeveer de enigen... die nog investeerden in nieuwe woningen. Mm -hmm. uh, die zullen uh, voor het overgrote deel stilvallen... en de komende jaren zijn voor de bouw... maar dan ook voor de toelevering, he, de, de baksteenindustrie... en ja. de dakpannen, en, maar ook de verhuizers... en de woninginrichters en zo. Het is echt hele barre tijden... en er wordt eigenlijk politiek niet op gereageerd. Frank Wilaert, uh, je meldde zojuist... Uh een treffer voor Zwolle. Is er nog wat gebeurd in die tussentijd? Nou, wat pogingen van uh, VVV. We zijn 25 minuten onderweg. Nu een poging van Van Polen. Nou, dat is dan de tweede keer dat Zwolle in ieder geval iets richting het doel onderneemt. De eerste keer was succesvol, maar dat was dan ook een 100% kans. Dit was een aardige schietkans van een medertje of 20 van de rechtsbek van Pek. En, uh... Dat overigens leidt met 1-0. Dus tegen VVV een aantal kansen. Eentje voor een wal voor. Maar die kreeg alleen zijn grote teen tegen de bal. Kon er geen snelheid achter zetten. En dus geen problemen voor Diederik Boer, de doelman van Zwolle. En een schot van Kullen vanaf nou Medici of wat zal het zijn geweest. 12-13. Hij joeg de bal hoog over de goal van Zwolle heen. VVV heeft moeite om de aanval op te bouwen. Heeft moeite om de spitsen te vinden. Heeft moeite om in de buurt van de goal van Zwolle te komen. En vooralsnog heeft Zwolle dus relatief gemakkelijk in Venlo. En die 1-0-voorsprong ook nog eens achter de hand. Dick Tommel, uh, oud-staatssecretaris, uh, maar maatschappelijke betrokken... natuurlijk nog steeds tot op de dag van vandaag bij Volkshuisvesting en uh, Milieu. U uh, refereerde net even aan de situatie in de bakstenensector. En daar ja. hebt u ook bindingen mee, begrijp ik? Ja, ik ben voorzitter van de brancheorganisatie, <laughs> ook de ook keramische al. industrie. Ja, ja, ook al. Ja. Hoe doe je dat? Want uh, bedoel, je hebt zoveel voorzitterschappen. Af en verspoed... toe belt er iemand. Ja, ja. ja er, er belt iemand. Dus je hoeft er eigenlijk helemaal niets voor te doen. Het gebeurt denk, gewoon. Ik denk altijd: hoe, hoeveel uren gaan er bij, bij mensen als u in een dag? Ja, ja. veel. Ja, dat blijkt. Maar ja, veel. veel nog. Kun je het allemaal, ik denk ook: dus kun je het allemaal goed doen. Jawel, je moet niet meer nemen dan, dan per se uh, de, de kan. Nee. Nou, dan, moet je, dan moet je wel een grens in, in trekken. En die grens die is. Uh, uh, da, het moet dus leuk zijn en maatschappelijk belangrijk... en je moet het ook vooral ja. interessant en aardig vinden. Ja. In zo'n keramische in zo industrie leer ik dan weer een heleboel. Natuurlijk. Nee, maar nu de bakstenensector. Dat, dat is dus een sector die, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord... dat uh, de aparte categorale sector was. Uh, dat is dubbel op, hè? aparte categoraal. Maar uh, uh, je, je ziet wel dat dat dus onderdeel is van de keten. Als er ergens iets gaat omvallen, dan uh, kom je overal uit. Ja. Daar da, da, da merk je dat, ja. Ja, maar die bakstenen, uh, hoe ernstig is het... Uh, als die stenen inderdaad niet... ja, u zegt zelf ergens, uh, geloof ik... Uh, aan de straat uh, gesleten kunnen worden. Nee, het uh, is, is, is bar en boos... als je de periode nu, de eerste paar maanden... vergelijkt met die van vorig jaar. Mm. En vorig jaar was al een heel slecht jaar. Hè, ja. Is er weer 15% af. En uh, vorig jaar was het al uh, heel treurig. En volgend jaar is het naar verwachting niet ja. beter... Maar dan gaat u met uw netwerk uh, aan Kamerleden van de dag eens kijken in zo'n sector. Ja, neem ik aan. Kijken. We nodigen oh, ja? ze dus uit. Ja, Tweede no. en eerste Kamerleden no. op een fabriek. <laughs> ja. en, dan, en dan laten we zien wat het gevolg is. Dus ja. dan heb je bijvoorbeeld twee ovens. Uh, want het zijn hele grote ovens waarin die stenen gebakken worden. Reuze leuk om ja, het weer te zien. Zeker, maar. En dan ligt er dus één. Lees er dus één stil. En voor die mensen heb je dan dus geen werk. Nee, maar ik wou zeggen, wat, wat, kunt, wat kunt u betekenen, wat kunnen die Kamerleden betekenen. in zo'n situatie voor mensen die werkloos zijn of dreigen te worden? Uh, bij zinnen komen en, en weer zorgen dat er weer gebouwd gaat worden. En, en dus nodigen we ze uit. Aanstaande maandag hebben we een werkbezoek. We hebben uh, eerste Kamerleden onlangs op bezoek gehad. Uh, en we laten ze zien hoe dramatisch het gevolg ja. is van de dingen die zij besluiten. Uh, uh, in de hoop dat er toch weer uh, men iets tot bezinning komt. In de zin van, ja, hou nou op met die verhuurdersbelasting. Want dat is echt het, het allerergste wat men heeft kunnen besluiten ja. dat, er, dat er ging gebeuren. Dat neemt dus elk vermogen om te investeren weg. Hoe, hoe woont u zelf? Uh, heerlijk. Heerlijk. Midden in centrum Amersfoort, vlakbij ja. het station. Ik ga Handig? nooit meer verhuizen. Niet scheef, neem ik aan. Nee, niet, nou ja. niet, niet scheef. Nee, dat kan niet. Uh, uh, uh, nee, uh, in een huis wat uh, uh, toen nog in die tijd uh, met moeite te betalen viel. Ook al, hè. Maar uh, ja, je had het ervoor over omdat het zo'n mooi huis was. Kijk. En, en nog steeds uh, kijken mijn vrouw en ik elkaar af en toe eens aan... en zeggen, wij wonen hier toch echt wel fantastisch en heerlijk en zo. Ja, dat, dat is absoluut waar. Dus ik ga niet verhuizen. Nooit meer. Hm. Echt weg. Ik wens u een goede thuisreis straks. Naar dat huis wat we min of meer nu voor ogen hebben. En ik wens u daar nog vele gelukkige jaren toe. Hartelijk met uw dank. Dierbaren. Dank u wel, Dick Tommel. Uh, dit was Twee Dingen van Max. Meer informatie over deze uitzending terug te vinden op tweedingen.nl. Zingende walvis op de achtergrond. BNN Today, Winne over. Wat ga je doen? Wij hebben de vrijdagavondshow. Gezellig hoor, met die geluiden. Uh, wat hebben wij? Uh, voetbal, vvv pekswolle Zwolle. We hebben het uiteraard over het sociaal akkoord... maar we pikken er een paar dingen uit. Uh, mensen die het echt gaan merken. En we pikken de jongeren er even uit. En we hebben het over Syrië-gangers. Hoe voorkom je dat ze weggaan? Uh, Helpt dat om, om hun paspoort af te pakken? Dat allemaal. Het wordt in ieder geval een gezellige show. De biertjes staan al open. Koffie staat klaar. Yeah, ik heb er zin in. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Dit is Radio 1. De zaak van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov is onzorgvuldig. De heerde staat open. Zegt de voor veiligheid en justitie in een rapport. of pleegde. Ik zal eens dus een andere microfoon nemen. Dat misschien... dus tot nu toe was daar weinig van te horen, begrijp ik. Dat is wel mooi. En rustgevend. Ik begin maar even opnieuw.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 Vrijdag sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. Negen mannen in een pak, een tiental camera's en één sociaal akkoord. Gisteravond was het er. De vraag is, wat betekent het voor onze generatie? Daar gaan we het over hebben. En ook over de burgemeester van Delft, die totaal overvallen werd door het nieuws... dat er jongeren uit zijn gemeente in Syrië zijn gaan vechten. Zometeen iemand hier die zegt, idioot dat hij dat niet wist... en ook idioot dat de IVD dat niet wist. En Luc Ickink is hier met zijn platencover voor die muziek. Want jij speelt yes. vandaag Erik. Ja. Um, en je hebt natuurlijk ook het nieuws gevolgd. Je, je, bent, je speelt ook jezelf vandaag. Ik, ik speel allerlei verschillende rollen inderdaad. <laughs> um, ga je meteen wat noemen wat je eruit hebt gehaald? Of, uh... Qua nieuws of qua muziek? Wat wil je weten? Uh, qua muziek. Qua muziek. Nou, het heeft met elkaar te maken. Want het is ook meteen het nieuws eigenlijk van vandaag. Psy, ken je die nog? Ja. Psy. Gangnam Style. Ja, juist. Die heeft een nieuwe single uit. En uh, hij heet Gentleman Song. Gewoon gentleman, en het goes something like this. En nu is natuurlijk de grote vraag, ja, wat is dan dat nieuwe dansje wat erbij hoort? Want ja. bij Gangnam Style ja. staat zo'n apart dansje. Nou, Dat wordt morgen gelanceerd, gaat uh, Psy in een uh, groot stadion met 50.000 man in Zuid-Korea. Dat dansje voor het eerst doen, wordt ook live gestreamd op YouTube. <laughs> ja, hoe, laat, hoe laat? Ik mag weten. 11 in de ochtend is dat hier. Oh my god. Ja, zeker. Dus ik even kijken klaar. en dan kun je lekker meedansen. Oh, mag ik daar even wat op zeggen? Uh, Robert Meder van de Sport. Nee, nou, ik hoor nu iedereen al Motherfucking Gentleman, maar dat zingt hij helemaal niet. Nee, hij zegt Motherfucker Tapatam. Motherfather, zegt hij gewoon. Ja, ik weet ook niet precies. Het is maar echt... dat, gaat, dat wordt nu al verbasterd, dus dit is, is nu al een hit geworden. Hij heeft zelf al gezegd dat de... het een heel raar nummer is, eigenlijk, maar ja. het moet gewoon een dikke hit worden, dat is gewoon de bedoeling. Ja. Ja. Maar gaan we daar dan ook intrappen, of laten we het ja. lekker links leggen? Ik wel, ik trap daar ja. nou wel in. Ja, ja. ja wat mee. andere mensen doen moeten ze lekker zelf weten. Morgenochtend half elf dus. Ik voor op YouTube. Juist. De sport dan? Robert Meeren, goedenavond. De voor was ik hier, ja, dat is waar. Uh, belangrijke wedstrijd vanavond in de degradatiezone van de Eredivisie. VVV tegen Pek Zwolle, Frank Wielaert in Vindal. We zijn uh, 35 minuten onderweg. Pek leidt met 1-0 dankzij een goal van Benson. Dat was de allereerste kans uh, in de wedstrijd. Dat gebeurde na een minuut of uh, 12. Een enorme fout achterin bij VVV. Reuzelen moest de bal wegschieten. Maar uh, hij stond in de buurt van Joppen. Was een beetje bang, misschien wel om zijn verdediger te raakten. trapte daarbij en passant langs de bal heen. Benson ging er met de bal van door en schoot hem achter Maenpa. En sindsdien probeert VVV wel aan te vallen, maar doet dat zonder al te veel overtuiging. Eén hele grote kans hebben ze gehad, dat wel. Rados Savićević gaf de bal aan Linse en die schoot de bal met buitenkant rechts voorbij de goal. Uh, van Boer. En daarmee is de koek wel een beetje op voor VVV. Dat er niet in slaagt om het tempo te bepalen in deze wedstrijd. En er ook niet in slaagt om een wel voorregelmatig te bereiken. Kortom, Peck leunt een beetje achterover. En doet dat met een 1-0 voorsprong. En geen uh, El Clasico in de halve finales van de Champions League. Misschien in de finale. Realme dit loten vanmiddag Borussia Dortmund. En Barcelona werd gekoppeld aan Bayern München. De Duitse kampioen. Uh, dat is de club van Aja Robben natuurlijk. pikant is dat Pep Guardiola, de oudcoach van Barcelona... volgens doen bij Bayern aan de slag gaat. Toch zal die niet om advies worden gevraagd, zegt Robert. Dat is helemaal niet nodig. Als er nou een team is die je nooit ziet spelen, maar iedereen weet hoe Barcelona speelt. Die weten hun kracht. En wij zullen ons daar ons, ons, ons plan op aanpassen. Maar goed, uh, ja, misschien weet, uh, weet Barriola of Messi de linker of de rechter wedstrijd neemt voor de wedstrijd. Maar ik denk dat we daar niet heel veel aan mee hebben. Ah oh ja, Rob. Ik heb hem net uitgebreid gesproken. Straks in Langs de Lijn veel meer. Robben... dan ook opmerkelijk uitspraken over de toekomst bij Bayern. Oh, is hij gebligeerd geraakt bij het uh, nee. belletje? Nee, nee. nee, nee, nee dat kunnen. maar ja. jongen. Nee, prima. <laughs> uh, dan op makkelijk, opmerkelijk bericht van Brian Farley. Dat hij stopt als bondscoach van de Nationale honkbalploeg. Dat is tot daar aan toe. En dan denk je, nou ja, goed, dat kan gebeuren. Maar de honkbalbond heeft vervolgens een persbericht gestuurd. Dat bestond uit welgeteld regel. Namelijk dat Farley om persoonlijke redenen stopt. En dat is het. Zowel de bond als uh, Farley waren tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar. Maar we blijven het proberen. Dat was het. Okay, dan Had jij Robert. nog wat? Of? Zeker. De komende anderhalf uur. Om oh, precies uur. te zijn. Veel plezier. <laughs> Dank je justitie heeft een dossier van meerdere duizenden pagina's over hem liggen. En nog steeds loopt hij hier vrij rond. Het is un fucking believable. Wat heeft hij dan gedaan, vraag je je af? Nou, hij is bijna bij het vliegtuig van de koning ingekomen. En daarvoor gebruikte hij een vervals toegangspasje van Schiphol. En de vraag is of dat mag. Nou, die zaak moet over, oordeelde de Hoge Raad twee weken geleden. En daarom is hij hier. Een coffeejournalist, Alberto Stegeman. Of nou ja, daarom is hij nog hier. Eh, dankjewel, Maarten. Het was niet bijna bij het vliegtuig, hoorste. was niet. helemaal, hè? Snap ik het bijna. Alberto, goed dat je er bent. Ja, um, fijn ja. Zijn. De zaak moet, uh, moet opnieuw dus. Uh, wanneer moet je voorkomen? Ik heb uh, vandaag gehoord dat dat nog wel nou, pak een beetje een half jaar zo op zich uh, kan laten wachten. Dus uh, we gaan ons weer voorbereiden om die, dat hele traject in te gaan. Echt belachelijk. Ja? ja? Ja, vind ik wel. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat, je, dat er zoveel geld en zoveel tijd wordt gestopt... in, in een journalist die een passie vervalst om daarmee aan te tonen... dat het slecht beveiligd is bij Schiphol... Ja, ik snap daar als journalist echt helemaal niet van. We gaan zien hoe het afloopt. Ga snel door, want we hebben veel gasten. De tweede. Hij weet alles van de allerkleinste levende dingetjes... die hier op aarde te vinden zijn. Maar na een aantal jaar door een microscoop turen... als promovendus in de microbiële ecologie... besloot hij dat het tijd werd voor andere dingen. En dus is hij tegenwoordig naast wetenschapsjournalist... chef Denktank van de G500. En voor de inhoud stond hij gisteren ook nog... op de playmate van het jaarverkiezing. Heer de Boersma. <laughs> Heer de Boersma, goedenavond. Ik zag wat mensen die er waren... die gingen met allemaal uh, BN'ers op de foto. Jij. Ik ben niet met Andy of met Euse op de foto geweest. Nee, nee. nee, het was een vrij treurige bedoeling, moet ik even zeggen. <laughs> Want? Ja, het was gewoon een bovenzaaltje afgehuurd. Het was duidelijk dat Playboy niet heel veel geld meer te besteden heeft. Ah, nee. Ja. Maar jij als wetenschapsjournalist Moest ik even zijn, uh, Ja, natuurlijk. Nee, goed, goed dat je er bent. The next. Zij weet alles over de Nederlandse economie en ze schrijft daarover voor nu.nl. Ze vond haar zelfs gisteren terug in een schoolgebouw. samen met de voltallige Nederlandse politieke en economische pers en negen best wel oude heren. Maakt er maar niks uit, want volgens Willemijn lijkt ze op Ronja de Roversdochter. Hier is economisch verslaggever van nu.nl. Helene Haverkort. Helene, goedenavond. Ja, de, de, vinden jullie.? Ze lijkt op Ronja de Roversdochter. Ja, ik snap wel. Misschien wel. Oh he? ja. Zit wat in? Zit in. Ja, nou ja, dat is zeker geen belediging. Allemaal ja. te zien trouwens op de webcam radio1.nl. Dan klik je daarop. En dan zometeen nog een gast die staat in de lift, dus die. Uh, ik ga straks introduceren. Komt goed. Eerst plaatje BNM Today. Zet een punt achter de week. Soms heb je wel gewoon een dag, Willemijn. Ah, dan moet je een beetje uit het slot worden getrokken. Maar even, hè? Dan heb je gewoon een rotdag gehad. En dan, dan lijkt ze alsof niks goed ging op zo'n dag. Heet je dat? Nee. Ja. Ja. Ja. ja. Voor zo'n dag heb ik een liedje ja. meegenomen van uh, Lissy, zo heet ze. Komt uit Amerika, is een volkartiest en ze heeft een fantastische uh, plaat gemaakt. Een tijdje terug alweer in 2010. Catching a Tiger. Toen was het heel lang stil, was echt een heel leuk album. En uh, nu heeft ze een nieuwe plaat uit. Het is, het is nog niet uit op single uh, op of zo, het wordt er eigenlijk nog nergens gedraaid. En er is ook nog niet een album waar het dan bij hoort. Maar het is zo'n zo opgewekt nummer. Je, het trekt je helemaal uit je dip. Mocht je die toevallig hebben. Bright sights heet het en het is van Lissy. Hey. Hey. Hey. Hey. Yeah. It's just me en my puppy. Together we're so very happy and the bitter world It's just me and my honey Together we're so very fine to me and my guitar Together we'll go so very far. site van Lizzie ah. en op uh, internet, ah. of Twitter, krijg ik een bericht. Hij ja, zegt een plaatje van op de snelweg en zo. Lekker, lekker, lekker. lekker. lekker. lekker weer. Yeah, yeah, yeah. Wat is er gebeurd weer Ja, uh, ongelukje. Uh, maar ik heb het nog niet aan mijn ouders verteld. Dus dat, nou ja. <laughs> man? ja. Ik leef nog. Uh, ik had net een nieuwe auto, een cabrio. Nog nooit met open dak gereden. En hij is nu totaal los. Oh nee. En dat is heel erg jammer. Ik zat op internet in de te kijken slik. en ik zag dat er een file stond inderdaad. Ja, waar jij zat in die file. Ja, ik hoorde jou zeggen van, dat was vanochtend. Toen vroeg ik, waar was dat dan? In de buurt van Watergrafsmeer. Ja, en daar moest ik langs, want ik had een, as, een afspraakje bij... Dan nou, kijk van je de toch even wie daar staat en dan stop je toch. <laughs> als ik gezien dat het jij was, was het natuurlijk gestopt, maar ik had het niet gezien. Maar goed, dit is... Maar gaat is het goed een... met je? Ben, je? ben je zonder problemen, fysieke problemen Nou ja, een beetje stijf en een beetje... Spierpijn, hè? Een beetje, en een beetje wazig, maar daarvoor, daarom zit Luc naast mij. En hey Luc? Ja. Je kent het klappende van de zweep. Zo, Zo is, is dat. Ik, um, komt um, helemaal goed, Elmijn. Ja. Uh, we wachten nog steeds op een gast, die komt er nu echt bijna aan gaan we gewoon eerst even naar het voetbal. VVV Peck Zwolle, wie zit daar vandaag? Frank Wielaert. Ja, ik heb die auto ook gezien, Willemijn. Dat zag er niet best uit. Nee, daar is, <laughs> nee, is weinig van over. <laughs> Inderdaad. Eén minuut nog te spelen bij VVV tegen Peck Zwolle. 1-0 is het voor Peck. En het heeft nog een kansje gehad op, op 2-0. Dat heeft het niet weten te benutten. Het is een beetje een wedstrijd die voortkabbelt. Er zit niet echt een hoog tempo in. Dat komt voornamelijk omdat Peck Zwolle niet zo'n zin heeft om tempo te maken. Dat staat toch met 1-0 voor... En VVV is niet in staat om het tempo te maken. En ook niet in staat om gevaarlijk te worden. Ja, Het heeft uh, die ene grote kans gehad. Via Linse, Die heeft het dan gemist. En dat is het dan ook wel zo'n beetje. Verder heeft Zwolle de wedstrijd voor zover dat kan redelijk onder controle. En dus de kans gemist om uh, 2-0 te maken. Saïmak was er redelijk dichtbij. Na de, de eerste keer dat ik dacht van... Goh, Pek Zwolle komt een keer via een aanval over de zijkanten. Maar dat lukte uiteindelijk ook niet echt helemaal. Maar toch kwam Saïmak in de scoringspositie. Maanpa lag goed in de weg, de doelman van VVV. En daarmee was de kans voor uh, Peck op dat moment ook weg. Dat het nu mag uh, gaan ingooien trouwens, Peck Zwolle. Vier minuten extra tijd krijgen we erbij. Dat komt. En dat heeft ook alles te maken met dat u het gevoel hebt dat, je, dat die wedstrijd voortkabbelt. We hebben echt drie, vier lange blessurebehandelingen gehad. We krijgen vier minuten extra tijd erbij, dient ten gevolge. En uh, dat zal het gevoel niet wegnemen dat we allemaal zin hebben. Zometeen een lekker bakje warme koffie, want uh, het zou dan wel zomer worden. Maar dat gaat er echt nog een paar dagen uh, duren. Vanavond geeft het... Nog niet echt het gevoel dat je uh, de warmte toegespeeld krijgt. Ook niet vanaf het veld. VVV probeert nog even een keertje aan te zetten over de rechterkant. Om nog één aanval los uh, te krijgen in die laatste extra tijd van deze uh, eerste helft. Met Joppe die ver kan ingooien vanaf de rechterkant. Halverwege de helft van Peck kan hij met die ingooien alleen al voor gevaar zorgen. Het overkwam Peck vorige week... Toen het ineens uh, daar die bal voor de goal kreeg en het hem niet weg kreeg. Pluim kopt hem nu wel weg, onbedreigd ook. Komt de bal weer terug via Turk. Geen buitenspel daarvoor. voor Seip. Geen buitenspel ook voor een voor. Wil iedereen bij VVV nu een penalty omdat Sijp gaat liggen. Hij krijgt geen penalty, wel een schot. Maar het schot van Lintzen, daar is hij weer. De man die de laatste goal maakte voor VVV. De afgelopen vijf wedstrijden op rij verloren. De ploeg uit Venlo. En deze keer, ja, Seip had inderdaad een penalty verdiend. Aciente haakt de verdediger van VVV. Dus is het klagen van alle mensen uit Venlo allemaal dik en dik uh, logisch. Maar ja, het levert niks op. Uiteindelijk, ja, de 1-0 achterstand in de blessuretijd voor VVV tegen PEC. Eerste onderwerp. We gaan het hebben over het sociale akkoord. En daarvoor gaan we semi-live naar de persconferentie van de Minpresse Rutte. Goedenavond. Goedemiddag... Het woord is aan de minister-president. Dank u wel. Uh, sociale partners en het kabinet hebben gisteren een sociaal akkoord gepresenteerd. U heeft inmiddels allemaal de tijd gehad om het akkoord te lezen. Ah, oh ja, ik uh, voelde hem niet zo lekker. En niet van, en, uh, <lacht> u heeft erin kunnen zien dat de hoofddoelstellingen van het kabinetsbeleid overeind blijven: we versterken de economie door hervorming van de arbeidsmarkt. En we houden vast aan onze doelstelling om het huishoudboekje van de overheid. Op orde te brengen. Ja, nou, dat klinkt allemaal wel mooi. Maar toch is het wel een beetje ingewikkeld. Even, even voor Dominique nog. Nee, Rutte, ik begrijp er toch eigenlijk helemaal niks van. Nee, precies daarom. Hey, waarom is dit pakket nou zo goed voor de economische instel? Ik begrijp het echt niet. Nee, nee hij gaat het ook uitleggen. Uh, wat wij doen uh, met dit pakket is al die noodzakelijke hervormingen ook echt vormgeven ook op het terrein van de arbeidsmarkt flex en Wat zekerheid. Op al die ik maak het even af. sorry, ik maak het even af. Op al die ik even af. Ik maak even over door. Op al die ik af. sorry, ik maak even af. Op al die ik maak even af. Ik maak even af. sorry, ik maak even af. Op Gisteren al die ik maak even af. Ik maak even word af. Op al die punten zijn we bezig met die hervormingen. Ja, oké, dat was het. Oké. Ja, nou duidelijk. zijn er nog plannen voor het weekend verder? Zoiets leuks genoemd, Mark? Ik ga vanavond naar een verjaardag van vrienden. Oh, oké. Okay. Zou ik je anders wegbrengen? Hè? Ik bedoel, een beetje een auto en zo, lekker veilig. Nog babbelen een beetje bij, net als vroeger, boys onder elkaar. Nou, uh, ik word in deze baan uh, gereden. Uh, uh -huh. En dat zijn uh, <lacht> bizar mooie auto's. Oh. Oké. Okay. <lacht> uh, zaterdag of zondag, ik kan, ik kan het hele weekend hoor. Het weekend heb ik allemaal afspraken met vrienden, dus de horeca krijgt een flinke boost. Oh, oké. Okay. Uh, uh, lekker de kroeg in, voetjes op de vloer. en uh, Misschien daarna nog even een borreltje na afloop? Uh. Dan ga ik uh, uh, terug naar het toontje. Oh. <laughs> ja. Ja, en en je kan een clocheren. bij, dan kunnen kun we samen ontbijten. Nee, ik slaap op de bank. Oh. Dus er is geen, het hele weekend opnieuw geen enkele mogelijkheid om even lekker bij te praten. Zo is het, ja. Mm. <hazien> nou, spreek je volgende week. Ja. ja. <hazien> ja. <hazien> Mensen, goedemiddag. Ja. <hazien> Uh, Helene Haverkort hier aan Tafel Economieverslaggever ja. van nu.nl. Uh, jij hebt de afgelopen maanden alles gevond, gevolgd rondom dit gepolder. Precies. Jij was daar gisteravond bij in ja. het uh, ROC Mondriaan. Schets even, jij als. Uh, nou ja, er waren al meer vrouwen, maar tussen al die belangrijke mannen daar, hoe, hoe ging het eraan toe? Um, ja, hoe het vaker gaat bij uh, belangrijke. Uh, regeringsbeslissingen, hè, waar het kabinet was natuurlijk bij betrokken. Je bent met z'n allen aan het wachten in, uh, in een, in een uh, zaaltje. En dit in dit geval was het een uh, ROC. Dat was een opmerkelijke keuze. Iedereen vroeg zich eigenlijk af waarom, waarom we daar zaten, hè. en niet uh, in een ser of uh, ergens uh, in de Tweede Kamer. Omdat je er dan zo'n prachtige uh, woord aan kan plakken, hè, Ja, voor... <laughs> precies. Ja. Een mondiaan akkoord. Dat is, uh, Held, Wat was het heldere lijnen, duidelijke toekomst. Oh, dat precies, dingen, toch? Ja, ja. ja. ja. Maar hoe is dan de sfeer tussen een beetje onderling, want jullie zitten daar maar te wachten, colaatje ja. drinken. Ja. Een nou, beetje. je probeert voordat uh, zo'n nou akkoord er is, probeer je al uh, wat informatie natuurlijk uh, te krijgen. Dus je spreekt met alle woordvoerders en dan hoor je al wat dingen. Uh, uh, krijg, krijg je al wat dingen uitgelekt, zeg maar. Ja. Uh, en dan, uh, ja, je kijkt af en toe eens op de gang, dan zie je daar, het uh, was zeg maar een verdieping boven, zaten ze te onderhandelen. En, uh, en dan kwam af en toe weer eens iemand naar buiten en dan, uh, ja, dan kijk je daar met z'n allen een beetje naar, zo, wat is het dan? En dan op Je een gegeven zegt het moment... ook lachend, ja. het is ook best leuk werk. Dat is leuk, ja, ja maar ik, ik zit niet altijd in Den Haag, ik ben economische slaggever, dus uh, dat geeft ook wel een beetje, ja, is het wel fijn om een beetje vanaf afstand te bekijken uh, ook. Uh, want sommige mensen gaan er ook wel heel erg in op, hè? Dus uh, ja, dan is er iemand, nou, uh, uh, ja, komt daar buiten en dan meteen allemaal foto's maken en erop afrennen en zo. En, uh, ja. Laten we het over het akkoord zelf hebben. Ja. Um, um, we dachten we maken het concreet, ja. want er is natuurlijk ongelooflijk veel over gezegd en geschreven. Maar wat wij ons nou afvroegen op de redactie: schets nou eens even een aantal mensen die dit akkoord echt gaan voelen. Ja, nou ja, dat zijn de mensen die op dit moment bang zijn om, om ontslagen te worden. Het uh, kabinet was van plan uh, hè, met de ontslagvergoeding uh, daar, de WW uh, daar, ja, in te korten. En dat wordt nu drie jaar uitgesteld. Uh, dus dat is sowieso heel, heel fijn voor die mensen. Daarnaast is dat ook voor jongeren wel prettig. Uh, ze hebben ook geprobeerd uh, wat te doen aan, aan de flexwerkers. Uh, en aan de mensen die geen vast contract hebben. Hè, wat steeds meer mensen in Nederland niet hebben. Ja. En uh, ja, de voornaamste oplossing daarin is dat uh, mensen in plaats van uh, he, naar, uh, naar, ze dan drie jaar een jaarcontract krijgen. En uh, dan kunnen ze drie maanden uh, kunnen ze eruit worden gegooid. En dan weer drie, maanden, drie jaar weer een jaarcontract. Ja, en dat is veranderd van drie maanden eruit naar zes maanden. Precies, ja. ja. En daarom wordt het natuurlijk wel lastiger om uh, die, uh, die werknemers ja. zes maanden nog tevreden te houden. Dat ze het toch weer terugkomen. Ja. Dus in ieder geval, ja. je noemt mensen die ontslagen worden duidelijk. Flexwerkers hebben het ietsje beter gekregen, ietsje uh, ja. duidelijker. Ja. Uh, mensen in de zorg, de nul uur, contracten zijn uh, afgeschaft. Hè, dus dat is ja. uh, natuurlijk ook een voordeel je in de zorgwerk. Ja, in de zorg en de ambtenaren ook trouwens. Dus die hadden ja, risico dat hun loon ja. niet meer omhoog ging uh, met de inflatie de komende tijd. Als we nou even ja. kijken naar, naar de jongeren, ja. uh, Jij bent uh, de chef-denktank van de G500. Natuurlijk ook een jongerenorganisatie. Er was meteen veel kritiek gisteren hè, van uh, mm -hmm. de jongerenafdeling van CDA, D66 en ChristenUnie. En de VVD uh, Die kwamen meteen met uh, een... een, een, een een, uh, hoe noem je dat? Een uh, akkoord. Waarin ze gezamenlijk zeiden, ze hebben het over een verloren generatie, de, vanwege haar achterstand permanent achter de feiten van de arbeidsmarkt aan zal lopen. Kortom, alsof dit echt, echt verschrikkelijk is voor jongeren, dit akkoord. Hoe zie jij dat? Nou, ze hebben wel een beetje een punt. Wat mij opvalt is gewoon dat er in dat hele akkoord gewoon eigenlijk niks over jongeren staat. Het is ook niet zozeer dat er nou echt negatieve dingen voor de jongeren staan... maar er staat ook niks in wat hun kan helpen. Terwijl zij inderdaad het heel lastig nou, hebben. Maar wat mis je dan bijvoorbeeld? Nou ja, iets aan die jeugdwerkloosheid doen. En ook als je het hebt over die flexcontracten... dat gaat vooral over jongeren. Maar jeugdwerkloosheid, staat... we hebben net uh, een... Uh... Mirjam Sterk aangesteld, die, uh, wat is het, hoeveel 50 uh, miljoen krijgt... om de jeugd nou, te jeugdzorgdloodigheid... Dat is een begin, maar ja. ik had ook vooral gehoopt... dat ook de sociale partners zich toch ook wel druk maakten om de jongeren. Maar ja. daaruit blijkt natuurlijk wel weer dat zo, ja, die sociale partners... toch wel vooral voor hun eigen vergrijsde achterban opkomen. En het is ook bij die flexcontracten, denk ik... ja, er wordt wel wat aan gedaan, maar nog steeds wat mij betreft niet genoeg. En dat gaat heel erg ten koste van jongere mensen... want die hebben vaker van die flexcontracten. Dus wat mij betreft had dat ja, best wel wat... Nou ja, wat verder mogen doorgaan, wat vernieuwingen in. Ik ben heel erg voor dat je, wat, nou ja, dat je ook flexcontracten hebt... van drie of van vijf jaar in plaats van één of altijd. Dat soort nou ja, wat vernieuwende Maar er wordt, er wordt toch over het algemeen wel gezegd... dat aan de, de, de flexkant dat daar wel stevige stappen zijn genomen. Dat dit nou, echt wel het nog stappen wel de goede kant op nog zijn. Nog beter uitgewerkt ja, worden. Ja, alles moet nog uitgewerkt worden. Dus dat is, het is nog heel vaag. Het lijkt me ja, drie na zes maanden, is dat nou zo schokkend? nou Misschien een hele vreemde uh, gedachte, maar... Ik denk dat jongeren juist wel behoefte hebben aan dat het maar drie maanden is. En, uh, omdat je bij drie maanden nog het gevoel hebt dat je terug kunt keren daar. En bij zes maanden die werkgever al snel kiest voor uh, een andere werknemer. Dus ik denk dat, het, uh, dat die maatregel nog als avr kon werken. Ja, dat, ja, je dat de... is de vraag, hè. Dat is de vraag, maar ja. ik, ik, ik ben zelf werkgever... en ik kan me heel goed voorstellen om drie maanden op iemand te wachten... omdat je nu eenmaal niet uh, de omzet hebt om, om, om mensen in vaste dienst te nemen. Ja, want even nog ja maar voor, daarom voor de moet de hef, er ook iets tussen komen. Voor de helderheid nog even. Het uh, is nu zo, je, je kan drie keer een, uh, een uh, contract krijgen... dan kan je er voor drie maanden uit. Dan, dan, mag, je, dan mag je weer of, of drie jaar en dan mag je... Ik zeg het nu helemaal verkeerd. Ja, dat is die klap. en nee, Dat is, nee. is een drie maanden periode en zometeen zes maanden. Dus en daarmee hopen ze te bereiken dat juist werkgevers denken... oké, okay, ja, ik moet dan weer helemaal iemand opnieuw inwerken. Hè? Uh, dus laat ik deze, deze persoon toch maar... Uh, voor vaste aannemen. dat ja, maar... geloof ik dus niet. Dat is bang dat je gewoon na zes maanden gewoon op straat en nou ja, in, in tijden van crisis, je ziet het nu ook, is het ontzettend lastig voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. Dus zij, zij zoeken toch een flexibele organisatie. En dan denk ik dat, nou ja, als je drie keer een jaar uh, iemand hebt... en je kunt er drie maanden uit... en je kunt dat in gezamenlijkheid bespreken met de werknemer... ik geloof dat dat officieel niet mag, maar het gebeurt wel... Uh, dat je dan weer iemand ernaar aanneemt. Zes en maanden ik, ik geloof ook dat het is nu het, het is echt een werkgeversmarkt Dus die, nou, die kunnen hartstikke veel kiezen... Dus als die flex, nou ja, de dus zes maanden, dan wacht je niet op, dan doe je wel iemand anders. Dat is voor mij alleen maar nadelig. Ik, denk ik snap ook. dus niet dat er gewoon niet drie of vijf jaar contracten mogelijk zijn. Want dan kan je ook veel meer investeren in zo'n werknemer. Het is, ik, ik heb weinig fiducie in dit, uh, ja, dit idee. En, en hetzelfde idee van je mag uh, tot drie, jaar, drie keer een contract krijgen. Nu is dat na twee jaar. Je kan het inderdaad ook zo beredeneren. Na twee jaar sta je dus gewoon op straat. Ja, nou ja, ik denk echt wel dat het, dat het de vraag is. Uh, kijk, je moet er vanuit gaan ook... Uh, er is natuurlijk wat, je wil met z'n allen een wat flexibeler Armex-markt, denk ik wel. Hè? Ook voor werkgevers. Uh, maar aan de andere kant wil je ook wel personeel... dat, uh, dat gewoon betrokken is bij je bedrijf. Hè? Je moet mensen anders helemaal opnieuw opleiden. Misschien ook weer. Dus, uh, ja. dus jij bedoelt... Het kan kijk, je ziet wel nu zo al... uitpakken dat de werkgever denkt... Ja, jeetje, als ik nou na twee jaar... Ja, kijk, ga, ziet... ik, ga ik echt niet een nieuw iemand nemen... want dan moet ik die helemaal opnieuw inwerken. Dat is ja. me veel te vermoeiend. Ja, je ik bied, ziet ik nu al dat, twee jaar dat ze bereid op. zijn om hè, drie maanden op iemand te wachten. Uh, en dat omdat ze die, werkgever, die werknemer zo graag willen hebben, willen hebben... dat ze drie maanden willen wachten. Uh, het is meer dat het nu... Uh... Maar zijn dit niet allemaal maatregelen die wel werken... maar niet in een recessie? Want in een recessie, precies wat Alberto zegt... gebruik je dit gewoon van toele voor jou honderd anderen. Ik ga je echt geen vast contract aanbieden. Nou, en Wat Hidders zegt, ja. denk ik, is wel, is wel terecht. Dat je, je verwacht met zo'n flexibele... Uh, van, van, die, van die tijdelijke contracten... dat je in ieder geval de duur uh, uh, langer maakt. Dat je dus ook dat je vijf jaar bijvoorbeeld ja, met iemand je, afspraken kunt maken. Dan ga je, dan dan dan je dan dan investeren niet. ook in zo'n uh, zo werknemer. En dat, exact, kan je en ook flex is de uh, flex vaste te flex, vast te vast ja. nu. Dat is wel jammer. En ik had gehoopt dat daar wat meer... Nee, ja, flexibiliteit is dat. Dus dat flex ietsje vaste bent. En vast ietsje flexer, Maar nu verandert er heel weinig. Ik moet ja. zeggen dat die oproepcontracten die eruit gaan in de zorg... dat ik die wel begrijp. Ja, Daar kan ik, ik ook, die ook wel in begrijp. komen. Ik ook. Ja. Wat is voor, voor jou het belangrijkste punt, alleen In het akkoord? Uh, het belangrijkste is eigenlijk... Ja, dat toch dat akkoord er is. Hè. Je kan kijken naar al die punten. Dat is heel, best ook wel ingewikkeld. want hè, we, hebben het nu over, hè, we hebben nu al een discussie over één punt hè, van, die, van die zes maanden. Terwijl er staat meer in natuurlijk. Wat een belangrijk punt is voor jongeren. Ja. Daarom zijn ja. we het aan. Precies. Ja, nee, zeker. Maar uh, ja, er staan meer dingen in. Uh, nee, het belangrijkste is toch eigenlijk wel dat het akkoord er is. Uh, en, en, maar schets dat dus uh, dan... Maar waarom, ja. ik snap ook het Precies. belang niet helemaal. Want het is... Historisch dit, nou historisch dat. Maar hoe, hoe, hoe belangrijk is het? Nou, het, kijk, ze hopen natuurlijk een psychologische effect te bereiken. Uh, maar uh, wat belangrijk is aan dit akkoord... dat vakbonden en werkgevers uh, proberen samen afspraken te maken... Uh, ook uh, in, uh, in verschillende regio's. Dus ze gaan werkbedrijven ook uh, opstarten, bijvoorbeeld. Maar dat ze wat dichter bij elkaar zijn. Ja, dat is, dit is natuurlijk ook een beetje lastig uit te leggen. Maar dat, dat vakbonden en werkgevers misschien. Uh, maar ik, had in, ik, meer, de red... ik zie hier ja. hele hele ja. kaart. Nou, ik had, en ik dan had een, had, een kijk, gesprek aangaan. Het was, er wordt nu heel veel vergeleken met 1983, dat, akkoord, 82, dat akkoord van Wassenaar. Ja. Maar ik had het idee dat daar werd echt gewoon stappen gezet om uit die crisis te komen. Daar werd, echt, werd positief uitgeruild. Dus je krijgt inderdaad, uh, wat was het? Uh, loonsverlaging uh, versus arbeidstijdverkorting. Hm. Er werd echt positief uitgehaald. En hier wordt alleen maar negatief uitgehaald. Ja. Ik heb niet het idee dat nou, er... Maar denk, als wij straks in 2016 de uit de crisis zijn, nee, dan... Alles, om... alles wordt opgeschoven tot 2016 ja. zo'n beetje. Dus ja. alles... Ik had best wel fiducie in dit, in dit kabinet van toen ze aantraden. Er werd echt geïnvesteerd in de arbeidsmarkt, ja. in de woningmarkt. En nu lijkt alles weer... Ja, nou, dat worden. is ook wel, is wel voor jongeren wel, wel de kritiek inderdaad. Uh, dat, uh, je, hebt, je hebt inderdaad het uitstel. Dat is mm -hmm. voor heel veel mensen wel, uh, wel handig. Hè, wat ik schetste met uh, de mensen die in Maar voor de jongeren vissen. is het nou, ja, lastig. Die wel misschien wat meer vormingen willen zien. Dat klopt wel. Goed, zo direct uh, hebben wij het ook nog over het uh, positivisme van Rutte. Het niet zo zitten somberen. Ja, ja. niet mopperen. Nee, niet zo mopperen. Het is allemaal wel goed. Dat en over Syriëgarns. Blijf luisteren.